Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het opschorten van Amerikaanse hulpgelden voor HIV-behandelingen zal in Afrika tot ongeveer 150.000 extra doden leiden. Dat blijkt uit een internationale studie waaraan ook het Erasmus MC meewerkte. Doordat president Trump de hulp 90 dagen geleden opschortte... leiden hiv-patiënten nu al onherstelbare schade. Als het programma niet wordt hervat... kan het aantal doden nog veel hoger worden dan 150.000. De provincies hebben forse kritiek op de stikstofplannen van het kabinet. Ze betwijfelen of de stikstofuitstoot snel omlaag zal gaan... en ook blijven boeren in onzekerheid... zei de Brabantse commissaris Adema namens de provincies in Nieuwsuur. Ze waarschuwt dat het zo niet lukt om Nederland voor de zomer van het slot te halen. NSC-fractieleider Nicolien van Vroonhoven wil bij de volgende verkiezingen... wel lijsttrekker worden voor haar partij. Dat zei ze op tv bij Bar Laat... Ze benadrukte dat de keuze aan de leden is. Van Vroenhoven nam deze week het fractieleiderschap over... van Pieter Omtzigt, die de politiek heeft verlaten. De officiële webshop van president Trump... verkoopt t-shirts en petjes met het opschrift Trump 2028. Daarmee lijkt de president te zinspelen op een derde termijn... wat in strijd is met de Amerikaanse grondwet. Veel mensen willen dat ik het doe, zei Trump vorige maand nog. Voor een grondwetswijziging heeft hij steun nodig van twee derde van het congres en drie kwart van de Staten. De Amerikaanse minister van Defensie, Hexeth, heeft mogelijk vertrouwelijke informatie verstuurd via een zogenoemde dirty line. Volgens Amerikaanse media gebruikte hij op zijn kantoor de app Signal op zijn privécomputer via een onbeveiligde verbinding. Eerder bleek Hexeth al geheime informatie te hebben gedeeld in een chatgroep waarin per ongeluk een journalist zat. Het weer. De dag begint op veel plekken grijs. Maar later breekt de zon steeds vaker door, vooral langs de kust. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht...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 Just hope she stays with me and where do we go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 NSC-fractieleider Nicolien van Vroonhoven wil wel lijsttrekker worden. Dat zei ze op tv bij Barlaat. Ze nam deze week het fractieleiderschap over van Pieter Omtzigt... die de politiek heeft verlaten. Het weer, de dag begint op veel plekken grijs... maar later breekt de zon steeds vaker door, vooral langs de kust. Het wordt 14 tot 17 graden.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 als je zeker helemaal geen kans maakt schans maar en dans maar Want dit is nu die lekkere dansplaat Chance maar en au Op deze slotje ken ik de hele nacht Battle rappers op deze track die gassen gaan zingen. Draai die paard in de show en de beelden gaan swingen. Dansproof, a chance for is het het mooie medium. En vroeger toch iedereen van die rode palladiums. Leder medaillons, rof door dag. Hoge AD was of die van vandaag. Veel minder een wie Was hip op de shit. GP in, was militant en RB Swing Bee. Wat was dat ding nou? Dat was dat ding niet. Je hoefde die beat niet, al had het die swing niet. Killen op Paris of dansen op King Bee. Nou maar vergis de pit. BBZ. snare, high hat vond ik het vrij vet. Eric B. tough crew tot hijack. Wah, bait, Run d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 T.F.M. ring bass The ring The ring The ring The ring The ring bass The ring bass The